Vijf uur. De Radio 1 SportsZomer. De Sarah Carasso en Tom van Hek. En zo meteen, we nemen er even de tijd voor, blikken we terug op de Tour-etappe van vandaag. Want we zijn al gefinished voor vijven. Verder hoort u uiteraard weer de klaaglijn en wat er financieel gezien zoal mis is op Curaçao. Maar nu eerst natuurlijk het NOS-nieuws van vijf uur met Dorald Meijer. Radko Mladic is ontslagen uit het ziekenhuis en teruggebracht naar de VN-gevangenis in Scheveningen. Hij was gisteren opgenomen nadat hij op de zitting van het tribunaal onwel was geworden. Bij medisch onderzoek is niets ongewoons gevonden. Het proces tegen de voormalige Bosnische servische legerleider gaat daarom maandag weer verder. Zijn advocaat was bang voor een herseninfarct omdat Mladic dat al twee keer eerder heeft gehad... Het onderzoek bleek dat zijn bloeddruk en suikerspiegel te hoog zijn... maar volgens het Joegoslavië-tribunaal is Mladic gezond genoeg om terecht te staan. Mladic wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica. Op internet is een filmpje opgedoken van een Nederlandse man die in november in Mali werd ontvoerd. Hij zegt dat hij in handen is van Al-Qaeda en dat het hem goed gaat. Ik ben uit Nederland. Ik ben bij Al-Qaeda... En ik word goed behandeld. En ik heb deze brief uit Nederland ontvangen. Ook twee ontvoerde mannen uit Zuid-Afrika en Zweden zijn te zien in het filmpje. De gegijzelden laten brieven uit januari zien... en zeggen daarbij dat ze de brieven op de dag van de opname hebben ontvangen. De ontvoerde Nederlandse toerist zit voor een vlag van een radicaal islamitische beweging... die banden heeft met Al-Qaeda. De Nederlander werd in november samen met een Zuid-Afrikaan en een Zweed, ontvoerd uit een restaurant in Timbuktu. Een Duitser die weigerde mee te gaan, werd ter plekke doodgeschoten. Het Russische parlement heeft een omstreden wet goedgekeurd... waardoor er strengere regels gaan gelden voor private hulporganisaties. In die wet worden NGO's die door het Westen worden gefinancierd... beschouwd als buitenlandse agenten. Hulporganisaties moeten daarom voortaan gedetailleerde kwartaalverslagen indienen. Ook kunnen ze onverwacht inspectie krijgen. De partij van president Poetin had het wetsvoorstel ingediend. In de Duma waren er maar een paar tegenstemmers. Tegenstanders zeggen dat de wet onderdeel is van Poetins beleid... om de vrijheid van burgers in te perken. Voetballer John Terry is vrijgesproken van racistische uitspraken. Terry kreeg vorig jaar ruzie met Anton Ferdinand van Queens Park Rangers... die daarop een aanklacht indiende. De verdediger van Chelsea heeft toegegeven dat hij heeft gescholden... maar hij heeft altijd gezegd dat zijn opmerking sarcastisch was bedoeld... na een beledigende opmerking van Ferdinand. De zaak deed veel stof opwaaien in Engeland. Zo mocht Terry geen aanvoerder meer zijn van het nationale team. Bondscoach Fabio Capello diende daarop zijn ontslag in.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 De twaalfde etappe van de Tour de France is gewonnen door David Muller. De schot versloeg in de sprint in Annonay zijn medevluchter Jean-Christophe Piro. Op zes seconden volgden hun drie medevluchters. en De vijf vormen geen bedreiging voor de gele trui van Bradley Wiggins. <middels> het weer vanavond minder buien en wat opklaringen. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Temperatuur zakt naar 13 graden. Vannacht volgt vanuit het zuiden opnieuw regen. Morgen is het dan bewolkt met buien. Kans op onweer. Wordt het 18 graden. Zondag is het iets minder buiig awb Verkeersinformatie. Er staan minder files dan normaal op vrijdag. Er zijn wel problemen op de Ring van Rotterdam en ook op de Ring van Amsterdam. Op de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 5 kilometer file. Op de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort voor Watergraafsmeer 11 kilometer. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden in de Eitunnel. Op de A15 Gorkum-Europoort voor Rotterdam-Charloes 6 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knopert staat 8 kilometer file. En daar is de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. Op de A50 arnhem os staat voor Knopert-Eewijk 6 kilometer.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 Zes minuten over vijf. Straks meer over de slechte financiële situatie van Curaçao. Maar eerst gaan we nog even terug naar Annonet Davizieux... waar de etappe van de Tour vandaag eindigde, uh, Gio Lippens. Ja, een uh, etappe zoals we er nog niet zoveel van gezien hebben in deze Tour. En waar we er ook uh, hopen niet zo heel veel meer van te zien. Nee, nee, nee, nee. nee. Een wandeletappe wat betreft het peloton. Een kopgroepje die wel, uh, nou ja, laten we zeggen, de vouwen uit de broek rijdt. Hoewel, dat viel ook nog wel mee. Want die weten ook wel dat ze niet al te hard meer hoeven door te rijden... op het moment dat het peloton zich verloren geeft. Maar uh, ja, toch wel een mooie winnaar hoor, die David Miller. Ik vind het wel prachtig om te zien. Ik had hem uh, voorspeld, zeg ik. Maar laat ik eerlijk zeggen, voor de etappe had ik uh, gegokt op uh, Louis Leon Sanchez... En uh, ja, die, die is gewoon in het peloton over de streep gekomen. De Spanjaard van Rabobank. Dit vond ik nou echt een etappe voor hem. Net zo goed als dat ik een etappe had gevonden voor Peter Sagan. Die heeft het tenminste nog even geprobeerd naar die bergzone. Maar uiteindelijk uh, kwam dat ook allemaal niet goed. Rezen dat gat weer dicht. Ja, en toen was het gewoon gebeurd. David Miller dus als eerste over de finish. We hebben net al uh, dat sprintje hebben we al, uh, uitvoerig uh, nou ja, laten horen hoe dat uh, is afgelopen. Dan kijken we nog even naar Perot. die daar tweede wordt. Martinez, derde. Martinez klimt wel aardig in het uh, klassement. Hij staat nu 18e op uh, 18 minuten en 4 seconden van Bradley Wiggins. Dan hebben we Gautier Kieselowski. Dat sprintje erachter gewonnen door Matthew Goss. Ik ben benieuwd of daar nog discussie over is, zometeen. Of er nog uh, gesproken wordt met uh, Matthew Goss en met uh, Peter Sagan. Want het was toch wel duidelijk een kwak die hij uitdeelde aan Peter Sagan. Er kan veel gebeuren in een uh, sprint. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit uh, was toch echt een uh, momentje waarop uh, Goss er niet helemaal goed uitzag voor Evans en Paulini. Dan hebben we alle tien eerst aankomende hebben we in elk geval gehad. Bradley Wiggins, gewoon twaalfde beste Nederlander op de streep. Koen de Kort, jawel, hij wordt dus een keer beste Nederlander op de 25e plaats. Als het goed is, staat Joris van den Berg bij hem. Je sprint er nog even mee op het einde. Ja, ja ik wil nog even mee sprinten. Dat is, uh, is toch voor een zesde plek. En het is ook goed om, uh, om zo'n dag af te sluiten. Dat je met z'n allen nog een doel hebt. Alleen, uh, ja, ik zat op zich goed gepositioneerd en uh, toen maakte iemand een beetje een rare slinger, waardoor ik bijna viel. Ik moest echt vol in de ankers en verloor ik een plek of twintig. Dus uiteindelijk zat ik niet echt meer uh, in een positie om uh, voor een echte goede uitslag. Moet morgen beter, hè? want nu is Marcel weg en vandaag is Tom afgestapt. Dus ben jij nu de aangewezen man om mee te sprinten en morgen is daar meteen een kans voor. Ja, ja, ik denk inderdaad dat, uh, dat ik... Uh, ja, misschien Royeke kan, ook wel goed sprinten, maar ik denk inderdaad dat daar waarop neerkomt. Maar uh, ik denk dat we ook wel goede kansen hebben in de ontsnapping. En we moeten morgen gewoon kijken wat er gebeurt. Ik denk als de 15 man weg gaat rijden, dat het moeilijk wordt voor een sprintersploeg om nog te controleren. Dus uh, dan moeten we moeten gewoon kijken wat er morgen gaat gebeuren. Eventueel de ontsnapping zie ik ook wel zitten. Ah, het woord ontsnapping is gevallen. Je probeerde het vanochtend. Maar waar ging het mis? Ja, ik probeerde het gisteren ook en vanochtend ook. Eigenlijk uh, de twee etappes die mij het minst liggen. Maar goed, je kan het maar proberen. Je weet nooit wat er gebeurt. In eerste instantie uh, zag het er echt heel goed uit. We hadden een mooie groep en uh, het peloton leek stil te vallen erachter. En dan rijdt zo'n groep gewoon een mooi tempo over die bergen. Uh, en het laatste stuk was natuurlijk uh, wel echt goed voor mij. Dus ik had gehoopt dat dat ging gebeuren. Maar uiteindelijk gaan ze in het peloton weer demoreren en uh, ja, blijven de vijf beste van onze groep eigenlijk over. En uh, ja, daar hoor ik, ik bergop op niet bij. Dus morgen gaan we sowieso Koen de Kort zien. Dan wel in de ontsnapping, dan wel in de eindsprint. Daar uh, kun je vanuit gaan. En de Tom die vandaag is afgestapt waar ze het over hadden... voor als u het nog niet gehoord had, dat is Tom Velers. Dat brengt ons bij het nieuws over Curaçao. Want Curaçao moet dus financieel orde op zaken stellen. Dat heeft de Rijksministerraad vandaag besloten. U hoort een verslag van Marcel Bril. Uren zaten ze te overleggen, de Rijksministerraad. bestaande uit het Nederlandse kabinet... en de premiers van de onafhankelijke landen binnen ons Koninkrijk... Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Resultaat, Curaçao krijgt een aanwijzing. Het land wordt gedwongen om meer maatregelen te nemen... om de begroting op orde te brengen. Demissionair premier Rutte vindt het een terechte maatregel. Nederland heeft bij de staatkundige hervorming... die zijn beslag heeft gekregen op 10 oktober 2010... de landen Curaçao en Sint-Maarten een goede startpositie gegeven... door de schulden van de Nederlandse ambtillen te saneren. Dat ging toen om een zeer fors bedrag van ongeveer 1,5 miljard euro. En er hoorde wel bij dat er financieel toezicht zou komen... om te voorkomen dat in de toekomst weer een dergelijke situatie zou kunnen ontstaan. Ondanks alle inspanningen van het CFT heeft Curaçao op dit moment nog steeds geen sluitende begroting voor 2012. En dat is een ernstig feit. Het CFT waar Rutte over rept, is het College Financieel Toezicht. Dit college gaat nu ook de aanwijzing uitvoeren. Dat zegt minister Spies, verantwoordelijk voor koninkrijksrelaties. Die gaan dus iedere maand de boeken... Controleren, om het maar even zo te zeggen. En we gaan dus iedere Rijksministerraad... op basis van de rapportages van het College Financieel Toezicht... kijken of dat men uh, doet datgene wat ook in de aanwijzing is bepaald. Volgens de premier van Curaçao, Gerrit Schotten... is zo'n aanwijzing helemaal niet nodig. Want het land is al heel goed bezig. Wel, wij zijn bezig met uh, 16 hervormingen. Basisverzekering, pensioenleeftijdgrens. Eigenlijk uh, dingen die al 20 jaar geleden hadden moeten gebeuren... Maar uh, vanaf 1997 reageerde de minister van Financiën van dan niet. Dit is onze erfenis. Curaçao gaat in beroep tegen de aanwijzing. Oneenigheid dus tussen twee landen binnen één koninkrijk. Maar Mark Rutte denkt niet dat dat gevolgen heeft... voor de verhoudingen tussen Curaçao en Nederland. Je moet natuurlijk nooit bang zijn om een robuust gesprek te hebben... als je met elkaar samenwerkt in een koninkrijk. Uh, maar dat robuuste gesprek staat niet in de weg aan... het verder op een goede manier samenwerken. Daar ben ik van overtuigd. Daar zijn we allemaal professionals uh, voor... Ik zou wel willen zeggen, een parallel daaraan moet uitvoering worden gegeven aan die aanwijzing. En dat is echt in het belang van het onderwijs, de sociale zekerheid, de veiligheid. Gewoon alle essentiële overheidsinvesteringen op het eiland. Maar wat nu als Curaçao zich er niet aan gaat houden aan die aanwijzing? Spies is daar niet bang voor. Wij hebben een zeer gemotiveerde minister-president van Curaçao aan tafel gehad vandaag. Die betoogt en ongetwijfeld blijft betogen dat het niet nodig was geweest. Ik zou denken uh, dat op hem nu de bewijslast ook uh, rust om ervoor te zorgen... dat uh, conform deze aanwijzing het land Curaçao doet wat nodig is. Wat nodig is voor de toekomst uh, van Curaçao. En dat maakt dat wij aan, uiteindelijk alles afwegende hebben geconcludeerd dat vandaag het goede moment was... om deze aanwijzing dan ook te geven. Dat was minister Spies, demissionair minister Spies. Zo, dan hebben wij een uh, korte reactie van de etappenwinnaar van vandaag, David Miller. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio.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 Eind of March. We gaan naar uh, Gio Lippens. Gio, heb jij de officiële uitslag inmiddels? Ja, zeker. Ja, de officiële uitslag. Uh, ja, die we was kijken er nog even. Ja, <laughs> natuurlijk dat uh, gevalletje met uh, Gos ja. en uh, Sagan ja. en dan kijk ik. En uh, dan zien we daar... Wacht even hoor, want dan moeten we even... Ja, ik zie nog steeds gos voor Sakan staan. Dus uh, wat dat betreft is er niks veranderd. Ja, toch denk ik wel dat Sakan een uh, protest heeft ingediend. En uh, dat wordt misschien wel behandeld door de juryleden. Uh, ja, ik wou bijna zeggen... Bart Voskamp weet daar alles van hoe dat gaat. Uh, die heeft ooit eens een keer ook een sprintje afgewerkt... Uh, waar uh, hij overigens niet zo gek veel verkeerd deed. Maar hij werd wel uit de uitslag gehaald uh, die dag. Ja, we kunnen dus, uh, het gelijk even vragen, Gio. Ja. Want wat jij vond het volgens mij wel meevallen, Bart Voskamp? Ja, nou, ik zei, hij zit op het randje. Hij maakt eigenlijk een beweging... Uh, en natuurlijk doet hij dat bewust om uh, um, uh, um Sagan even uit zijn evenwicht te brengen. Waardoor hij één trap minder doet. Ja, dat scheelt je op de streep net een meter. Dus het is gewoon een, een tactisch setje die op het randje is, moet ik zeggen. Ik, mm. ik durf niet te zeggen, dit was echt een uh, overdreven kwak. Om een termen te spreken. Of ja, dit vond was... kwakje, je ja ik vond het een kwakje, zei hij. Ja, ik vond het een kwakje. Dus je kunt hier wel alle kanten mee op. Ja, maar goed, maar als je het vergelijkt inderdaad met het vergrijp van jou toen uh, in die finish van die toeretap. Ja, jullie hingen gewoon met de schouders tegen elkaar aan. Ja, en dan kon je eigenlijk nauwelijks zeggen dat uh, de een de ander hinderde. Nee, dat klopt, maar dat is een heel lang verhaal. Maar daar speelden andere belangen, zoals je weet, Gio. Dat dacht ik wel. Ja, ja, Nederlandse Nederlandse juryleden, dat weet niet iedereen. Ik, ja. Even vertel? Nou no, ja, ja. Goed. zal ik dat nog even vertellen, Gio? Nee, heel kort. Nog even vertellen. Heel kort. Nou, nou, ja, we hadden een, een Nederlands jurylid, en die was uh, volgens mij voor de eerste keer, of een van de eerste keren, uh, redelijk hoog uh, in het jurykorps. En die, uh, ja, die uh, drukte zijn gewicht wel uh, behoorlijk mee uh, om mij. Uh, te, dek, te disqualificeren. Want hij wilde niet partijdig zijn? Het vermoeden, dat vermoeden bestaat. En jij zegt achteraf, ik deed eigenlijk niet zoveel? Nee, nee. Ze okay. mag de beelden nog eens terugkijken. Het zat leuk op YouTube. Dus daar doet het er nog leuk op. Goed. Bart Voskamp kwakje. Ik ga door Guillaume. Ja, nog even over die uitslag. Hè, want uh, we kijken verder. Nou, we zeiden het al. Koen de Kort. De beste Nederlander. 25 e plek. Dat is zo'n beetje de plek waar we iedere dag, uh, geloof ik, als uh, de beste Nederlander hebben. Dus dat zegt ook wel genoeg over deze tour. Uh, maar goed, het kan allemaal uh, slechter. Want uh, we kwamen een heel groot pelotonnetje ...daar nog achter binnen, want uh, dat eerste pelotonnetje met die sprinters erbij... ...en met natuurlijk de klassementsmannen erbij, eindigde op 7 minuut 54. Dan op 8.55 uh, kregen we nog weer een uh, grote groep met Levi Leipheimer erbij. Ja, die verliest daar ook weer gewoon tijd, maar goed, die doet niet mee voor het algemeen klassement. En dan op 10.15 de hele grote groep met daarbij eigenlijk alle Nederlanders... ...nou, alle Nederlanders die nog in koers zijn. Het zijn er 11 in totaal die we nog in koers hebben van de 18 waarmee we gestart zijn in Parijs... De ene laatste van vandaag. Karsten Kroon, rustig aan de achterkant van dat groepje. Dus op 11.59. Maar hij was niet laatste. Want de allerlaatste was een Fransman die we de afgelopen dagen veel hebben gezien. Hij probeert het keer op keer. Heeft knalgele schoentjes en een groen shirtje. Hij is ook van die Europkaar-formatie van Veuclair en Roland... Christophe Kern die kwam hier binnen op 19 minuten en 15 seconden. Uh, niet buiten de tijdlimiet. Iedereen is gewoon binnen. Dus uh, iedereen kan ook rustig weer naar het hotel gaan om uh, zich te gaan voorbereiden op die etappe van morgen. Want morgen krijgen we een uh, etappe van 217 kilometer. Ook alweer lang. En uh, die gaat van Saint-Paul-Trois-Château naar Cap d'Agde. En het venijn zit hem daar in de staart. Een klimmetje van de derde categorie lijkt niet veel voor te stellen. Midden in het prachtige havenstadje Zet. Maar dan gaat het echt stijl omhoog. Het is klimmen tegen 10,2 procent gemiddeld. Maar er zitten stukken in van tegen de 18 procent. En dat is gewoon een rot klim. En ik denk haast dat daar misschien wel een slagje valt. Het ligt wel 15 kilometer, bijna 20 kilometer voor de finish. Dus uh, er is nog kans genoeg om terug te komen. Maar er gebeurt wel wat. De Bart, Bart, Bart, Bart Voskamp, sorry, jij zei, de, ken ik? Uh, ja, als, het, als, als die uh, klim is van de, de Midi-Libre, dan ken ik. Daar rij je volgens mij langs de zee op. En dan rij je op geen... T, waar wij altijd rijden, linksaf. En dat is een heel, heel kort stel klimmetje. Maar als, uh, als er een sprinter is die, uh, die ambities heeft... en hij draait er bij de eerste op en hij komt als vijftigste boven... dan heeft hij zeker nog tijd zat om uh, weer terug te komen. Ja, maar dat is inderdaad het klimmetje waar Bart het over heeft. Want ik kan hem me van de Midi-Libre herinneren... maar ook eens een keer in de Tour de France. Uh, maar dat was meteen eigenlijk na de start. Dat was een hele rare klimpats vanuit het vertrek naar boven. Die derde categorie op en daarna langs de zee... Dat is wel een heel mooi gezicht. Je hebt daar een weg van ongeveer 10 kilometer. Tussen een heel groot meer, een etang zoals ze dat daar noemen, daar kweken ze oesters, ook lekker. En aan de andere kant ligt dan de Middellandse Zee en die landtong gaat er heel smal doorheen. Eigenlijk niet meer dan een wegbreed en een strandje. En het waait daar altijd, Bart Voskamp. Dus we kunnen ook nog waaieren morgen. we gaan waaieren. Ja, dat zou kunnen. Niet slecht voor ons Nederlanders, toch? Een beetje in de wind rijden, mooi op de kant, mooie beelden. Dus ik veug me op de finale. Een waaier van 11 Nederlanders. Voor wij zo verder met Bart Voskamp gaan praten. En daar blijft uh, Gio natuurlijk ook bij. Gaan we eerst eens even luisteren naar de winnaar van de etappe van vandaag. 35 jaar is hij. Hij won dus niet voor het eerst. Maar hij was er wel heel blij mee. David Millar won dus. En zijn reactie hoort u nu vlak na afloop. It's been a great day, so it all worked out perfectly. There's nothing quite like the sensation of winning a road stage. It's much more emotional than winning a time trial or a prologue. Uh, it's, uh, I really enjoy it. I think it's uh, it's taken uh, our team going through turmoil to bring out the best in me, and uh, we needed it, and I wanted to do it. Along so. with Mark Cavendish, Chris Froome, Bradley Wiggins, you're the fourth British stage winner on this tour. It's Our Olympic team is basically made up of Tour de France stage winners. Uh, I think we're going to be a force to be reckoned with. You've had a long career on the tour, David. Did you ever think that Great Britain would produce a tour like this? No, I never thought it. I never even thought Sky would get to this level. So it's an amazing achievement. And my hat doffed <laughs> my cap. Ja, David Miller dus. Geweldige dag. Zo'n etappe winnen is veel mooier dan een tijdrit winnen. Veel emotioneler, zegt hij ook. En zijn ploeg Garmin, met die sprinter Ferrari die helemaal achteraan bungelt. Garmin had deze overwinning ook hard nodig. gebracht. het beste in het boven. En hij is ook trots, omdat hij al zo lang meedoet als Brit... dat hij nu, zoet, nu ziet hoe goed de Britten het doen. En dat belooft heel wat voor de Olympische Spelen. En hij noemde nog even al die namen op van Team Sky. En hij zei, ik neem daar diep mijn hoed voor af. We hebben ook nog een reactie nu van de man die al dagen in het geel rijdt. Het kan allemaal in het Engels, want de gele trui spreekt ook heel goed Engels. Die heet namelijk Bradley Wiggins. Um, it was a bit of a strange one that is so hard at the start and then relatively easy the rest of the day. So, uh, yeah, glad that one's down. Hij is blij dat het erop zit. Een beetje een vreemde dag, hè? Heftig in het begin en het is uiteindelijk heel rustig verlopen. Dat was natuurlijk het verhaal van deze etappe. Dat klopt. Ja, het is meestal andersom dat, dat uh, het apotheose een beetje op het eind zit. En uh, rustig aan beginnen en finale aan het eind. Maar hè, wel vaak, het tegenwoordig he, dat je hebt de eerste strijd om, om proberen in die kopgroep te komen. En dat hebben we eerder al gezien. Dat kan soms wel twee uur duren. Dus heb je eigenlijk een wedstrijd van twee uur. Maar ja, dan valt het in de plooi, dan worden het twee, drie minuten. En dan valt het de stil. En dan heeft ook niemand meer om echt wat te doen. Want als je eenmaal een kilometertje of vijf rustig hebt gereden en die spieren die zijn ontspannen. En dan, als je je op gang moet trekken, dat doet echt vreselijk pijn. Dus dan vindt iedereen het prima. Toch even naar de parcoursbouwer, om het dan maar zo te zeggen. Twee calls van de eerste categorie in dat eerste deel en dan nog 140 kilometer achteraan. dan weet je toch eigenlijk dat je deze etappe schildert? Uh, ja, min of meer wel natuurlijk. Goed, er spelen ook andere belangen. Ik bedoel, je moet de start- en de finishplaats ook vinden als organisator. En, uh, en als dat zo uitpakt en je moet twee calls over, dan kan dat ja, op deze manier erin zitten. Aan de andere kant. Krijg je misschien nou wel renners van voren die ook nog een beetje klimmersbenen uh, hebben? Want anders zit je op die eerste twee, twee bergen natuurlijk niet mee. Wordt er afgereden. Dus we hebben wel hele sterke renners van voren gehad vandaag. En als jij zegt je moet wel een start- en een finishplek vinden, dan betekent dat vooral plaatsen die daarvoor willen betalen, want ze moeten ervoor betalen. Ja, natuurlijk. Uh, een een finishplaats levert natuurlijk heel veel city marketing op. Dus uh, een heleboel plaatsen in Frankrijk willen meedoen. Dus dat, dat weegt natuurlijk mee met de, parcoursbouw. Dus de eerste, Je moet van een sportief aspect uitgaan, dat je het mooiste parcours bouwt... met een mooie, een mooie finale, waardoor je een spannende strijd krijgt op het laatst. Maar goed, commerciële oogpunten we, wegen ook mee... dat er ook wel finishplaatsen zich aan moeten dienen... En, en, en dat geld kunnen betalen en willen betalen. Even nog naar Team Sky, zoveel geroemd al. Um, begin je in deze fase al een beetje dagen af te strepen? Dat je denkt, dit was er weer één, nog een stuk of acht, negen. Er zit nog een rustdag tussen. Be begin je al een beetje te rekenen op die manier? Of is Parijs daarvoor nog veel te ver? Je rijdt nog de andere kant op. Ja, kijk, op alle dagen kan er wat gebeuren. En vandaag was in principe niet de dag dat je denkt... van nou goed, hier, hier kan Sky uh, verlies gaan leiden. Maar ja, het zit er soms in hele kleine dingen. We hebben ook valpartijen gehad, kan hun ook overkomen. Je hebt met wind te maken, morgen hebben we al geschetst. Relatief okay. een vlakke finale, dus dan denk je... er kan niet veel gebeuren, je maar het zijn de gevaarlijke momenten. Op het moment dat er een, een waaier over de, over de ploeg van Sky heen zou rijden... ik bedoel, ik verwacht het niet, maar dan... Ja, dan kunnen er ook weer rare dingen gebeuren in zo zo'n finale. Dus, maar als antwoord op de vraag, elke dag is er wel één streepje af. Dan gaan we naar de etappe van morgen, maar eens even kijken, hè? want de gaan we gaan nog eerst even naar Gio Lippens. Gio, jij zit er ook nog steeds bij ons aan uh, de finishplaats. Zeker, zeker. Ik zit Die, die etappe van morgen, we hebben een beetje zitten filosoferen hier al onder de muziek. Um, uh, gaat er een groepje wegrijden, of wordt het gewoon een klassieke massasprint? Jij mag eerst eens even jouw uh, idee schetsen. Ik heb het idee dat uh, misschien toch de sprinters denken... oké, okay, we hebben daar kansen. Zoveel kansen hebben we niet meer in deze Tour. Uh, we gaan het daar gewoon proberen en we houden de zaak bij elkaar. En dan inderdaad wat Bart zegt... een sprinter die nog in nou, een beetje het midden van het peloton daarboven op dat bergje komt... die zou eventueel nog kunnen aansluiten. Hangt er wel een beetje vanaf natuurlijk wie er wegrijden... en hoe hard er nog achteraan gereden kan worden. Maar uh, ja, dus ik denk toch wel dat het uh, door de sprintersploeg... in ieder geval redelijk bij elkaar gehouden wordt. Dat ze proberen om als er een kopgroepje is... die kop Groep geen twaalf minuten meer te laten wegrijden. En Bart Voskamp, moeten we dan bijvoorbeeld aan Kevin Dish denken die het toch nog even één keer wil proberen? Deze M Tour? Nou ja, zijn ploeg is natuurlijk, stelt alles in dienst van, van de gele trui van Wiggins of misschien VOEM. Dus die zullen geen renners daar aan opofferen. Maar het kan best zijn als het in de finale echt bij elkaar zit. Dat uh, misschien een Boas van Haken wel een handje toesteekt. Dat zou kunnen. Uh, Krijpel heeft de meest complete ploeg. Die zijn nog helemaal compleet. Dus als er niemand van Lotto mee zit, dan, dan zullen ze denk ik toch proberen het op een massasprint te laten uitdraaien. Nou, Gos heeft Sagan vandaag geklopt, wel of niet met een kwak. Uh, dus die zal moraal hebben. Sakan denkt op het laatste klimmetje, ik kan Gos eraf rijden. Dus dat zijn een beetje de verhalen die mee gaan spelen in die finale morgen. Ja, Kort dat je niet hè. Er is ook nog eens een keer de dag erna, want het is de enige etappe die dan nog vlak is. Want ja. de dag erna gaan we meteen weer de Pyreneeën in. Vandaag gewoon eh, het eerste stuk van de etappe in de Alpen. Morgen eventjes naar de kust toe en dan huppakee meteen weer daar bergen in. En die aankomst daar, die, die finale daar met die Muur de vlak bij Foix, dat wordt ook een spektakel hoor. Dat is 20% procent of meer. Maar we gaan ons eerst concentreren op morgen. Uh, lekker naar het strand toe rijden, Gio, met de hele Heerlijk. ploeg. Want ik kun je even een avondje uitblazen, ook voor jullie... op naar de vlak etappe. Bart Voskamp, uh, ontzettend uh, dank. De dag heeft weinig wijzigingen gebracht. Morgen gaan we vlak verder naar Kapdak. Ook vandaag heeft uh, de luisteraar weer zijn hart of haar hart kunnen luchten... bij Tom van het Hek. Klachten, de loftrompet, prangende vragen. Het waren weer veel telefoontjes. In gesprek met Van het Hek... Toen van ik goedemiddag. Goedemiddag, met Johnny Jong. Goedemiddag. Ja, ik wil ook even klagen over het tijdstip van de avondetappe. Ik hoorde van de week dat uh, de gemiddelde leeftijd van de kijker uh, boven de 65 ligt. En het zijn de mensen die ochtends uit kunnen slapen natuurlijk. En ja. Ik denk als dat programma een uur eerder uh, komt, dat die gemiddelde leeftijd ook een stukje lager zal worden. Want jij zegt, ik vind het hartstikke leuk, maar het is zo laat. Een, een heleboel werkende mensen moeten dan een lang een beetje op één hoor liggen. Ja, ik kijk het nu de dag daarna op uitzending gemist op, ja. een, uh, op een wat christelijker tijdstip, zeg maar. En kijk je dan op je werk of niet? Uh, nee, meestal thuis. Tom van Dijk, goedemiddag. Hallo, ik ben er weer. Ik heb al eens een paar keer meer gebed. Ja, ja, ja, we herkennen je wel. Goedemiddag, ja. goedemiddag. Gisteravond heb ik uh, tussen zeven uh, en acht uur naar Opa Live geluisterd. Ja. Het ging erom, die gast, weet je wat hij zei? Nee. Dat uh, cremeren behoorlijk pijn doet. Oh. Maar hoe kan hij dat nou weten? Ja, dat weet ik ook niet. Wat ik me nou afvraag hè? Ik, ik ben een, een beetje een leek op het gebied van wielrennen, maar ruist ze graag naar Radio 1. Ja. Maar wat is nou een witte trui, een gele trui, een bolletje? Oh, trui? oké. Okay. Kunnen ze daar nou niet ietsjes meer toelichting bij geven? Uh, heb, heb je de minuutje nu? Uh, ja, heb ik ook nog. Oké, okay, nou daar gaan we. De gele trui is voor wie uh, in het. De... Ik uh, wilde even klaag over het uh, horeca systeem met de muntjes. Dat je uh, voor 40 euro muntjes koopt vandaag. En dan volgend jaar op hetzelfde feestje komt, dan hebben ze ineens een andere kleur kle en dan ben je 40 euro kwijt. U uh, maakt wel een mooi punt, want het is iets wat heel veel mensen op heel veel plekken irriteert. Je moet al die muntjes kopen, je kijkt ze ja. nooit op. En aan het nee. einde kun je ze nergens meer kwijt. Nou, ik, ik kan u er niet acuut van helpen, maar deze oproep gaan wij zeker plaatsen. Nou, helemaal goed. Dat is de gele trui. Dan heb je de bolletjes trui. dat is voor wie het best de berg op is gereden. Ik wil graag klagen over die supporters bij de Tour de France. Die, veel, die meelopen en zo, die idioten allemaal. Ja, gisteren viel er nog eentje. Ja, hij viel nog wel de goede kant op voor de renners, maar het is, je wordt er wel een beetje ziek van, hè? Van die gasten allemaal. Hè. Ja, als we nou echt even goede bekeuring uitdelen. Ja, dat lijkt me wel een goede. We zetten allerlei uh, politiemensen in burger daar, allemaal mollen tussen het publiek. Ja. En dan gaan we er eens een paar pakken. Ja, goed idee. En dus de beste jongeren, zeg maar het beste talent, rijdt dan in de witte trui. Nou, dan begrijp ik het even beter. Helemaal mooi. Dank je, Don. Joei. Ik wil even zeggen dat ik me erg aan Bas van Werven met zijn peilingen voor de verkiezingen. Dat is een beetje lekker de boel opruimen en draaien. Hij geeft wekelijks een peiling, hè? Hoe de peilingen ja, ervoor staan. Ja, en dat vind ik lief leuk. Ja, want u zegt, door die peilingen gaan mensen allemaal ander gedrag vertonen. Ja, natuurlijk. natuurlijk, domme mensen, die al niks weten van de politiek, die denken, oh, dat moet ik maar doen. Kunt u van mij uitzoeken waarom er een ronde van Polen wordt gehouden tijdens de Tour de France? Dat is interessant, hè? Wie haalt het in zijn hoofd om een wieleronde te gaan Precies. houden terwijl de Tour er ook is? Wij zijn natuurlijk op zoek gegaan naar een antwoord op die laatste vraag. Ja, het is niet zo spectaculair, maar er zijn zoveel wielrenners, dan kunnen er maar een aantal in de Tour. Het is een wedstrijd op het allerhoogste niveau, Er moet geoefend worden voor de Olympische Spelen. Dus al die profvloegen zeggen, we hebben behoefte aan meer wedstrijden. Nou, zei Polen, dan doen wij de ronde van Polen dit jaar ook. En er doen een aantal hele goede renners mee. Gisteren won een veldrijder de sprint. Dat vind ik nou nog niet helemaal reclame maken. maar in principe zijn het hele goede renners. En zijn er vanavond is ook geloof ik de lus van rode en zo. Dus er zijn allerlei wielerwedstrijden, maar maar in ieder geval, de Ronde van Polen is een hele echte wielerwedstrijd. En dat mag tijdens de Tour. Goed, dan is het uh, tijd geworden voor uh, 1 over half 6... voor Dorald megens met de hoogtepunten uit het nieuws. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid... met 48 liter Euro 95. Heerlijk. Laat me raden.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 Het Belgische parlement heeft het hoofdpijndossier BHV gesloten. Na een jarenlange impasse wordt de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde opgesplitst. Over de kwestie viel een kabinet en in regeringsformaties werd er eindeloos over onderhandeld. Vorig jaar september werd de oplossing aangedragen om Brussel los te maken van de kieskring. Maar dat plan is nu pas goedgekeurd in het parlement. Willem Holleder moet bijna 18 miljoen euro betalen aan de Nederlandse staat. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald in een zaak tegen de crimineel. Het geld is afgeperst van vastgoedmagnaat Willem Enstra en twee anderen. De leeftijd voor de seniorenkeuring voor het rijbewijs gaat omhoog, van 70 naar 75. De verandering gaat op 1 juli volgend jaar in. Scheelt automobilisten eenmalig de kosten van de eigen verklaring, de kosten van het huisartsbezoek en die van een eventueel extra onderzoek door een specialist. En het ministerie van Verkeer bekijkt of de seniorenkeuring helemaal kan worden afgeschaft. En Nederlanders kiezen deze zomer vaker voor een last minute vakantie dan vorig jaar. Tour operators verkochten in de afgelopen vier weken aanzienlijk meer last minute reizen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Een van de oorzaken is het matige weer hier in Nederland, zeggen de reisorganisaties. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 50 kilometer file. Dat staat bijna allemaal op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat voor knop het Meer 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 5 kilometer. Op de A10 Zuid en Oost is het druk tussen Geuzeveld en Watergraasmeer... staat 11 kilometer richting Amersfoort. Op de A15 Gorchum-Europoort voor knop het Vaanplein 6 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij... Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een lange file... tussen Knoopend Rittenkerk en Knoopend plein 9 kilometer, dat komt door een ernstig ongeluk. Daardoor is de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar? Door altijd precies de juiste expertise te hebben...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 De toer-etappe zit er al op zonder al te veel bijzonderheden. De komende half uur horen nog wel wat reacties. Bijvoorbeeld Kenny van Hummel kijkt terug op een voor hem bijzonder ongetwijfeld weer zware dag in de Tour. Eerst minister Schippers, want hij wil een tiplijn in het leven roepen voor omkoping in de sport. De geur van corruptie moet weg bij de sport, zegt de minister. De verdenking dat een voetbalwedstrijd wordt verkocht begint vaak bij een opvallende uitslag. Het bedrijf Hypercube uit Utrecht... verzamelt de gegevens van bijna alle clubs in Europa. Paul Sanders gaat langs bij Niels Peters van Hypercube. We kijken naar een scherm met percentages, met namen van clubs. Wat zien we hier? Nou, wat we hier zien zijn de clubs, de wedstrijden die gespeeld zijn... de uit- en de thuisklub, inclusief hun sportieve kwaliteit. Objectief in kaart gebracht eigenlijk door middel van statistiek... Uh, die statistiek is gebaseerd op wedstrijden uit het verleden, uitslagen uit het verleden. Dus bijvoorbeeld, Real Madrid speelt tegen een amateurclub ergens in Spanje. Dan weet je al van tevoren, dat zie je aan de percentages, dat gaat Real Madrid winnen. Ja, ja iedereen uh, heeft natuurlijk al zo'n onderbuikgevoel van wie er wint. Uh, wij brengen dat objectief in die statistiek in beeld inderdaad. Wat is nou procentueel gezien de kans dat zo'n club wint? En in dit geval zal dat richting de 100% gaan, ja. Maar nooit 100% zijn. Maar op het moment dat het dan andersom is, die amateurclub wint van Real Madrid met, de, met ruime cijfers, gaat er dan bij jou een belletje rinkelen? Nou, dan gaat er zeker een belletje rinkelen inderdaad, maar het blijft statistiek en zoals we altijd in voetbal zeggen, de bal is rond. Dus het kan gebeuren. Wat zou een KNVB of een andere instantie die het wedden op wedstrijden... en het verkopen van wedstrijden onderzoekt. Wat zouden die kunnen met jullie gegevens? Nou, eh, van, niet vanuit die onderbuik, maar eigenlijk vanuit de objectieve statistiek... kunnen zij aantonen dat iets onwaarschijnlijk is, een bepaalde uitslag. Dat is wat ze met deze statistiek kunnen... Uh, maar uiteraard is dat niet voldoende om uh, te oordelen dat er iets verkeerd is. Daarnaast kun je natuurlijk ook kijken naar wat doet die, die bettingmarkt. Wordt daar veel uh, geld ingezet op een vreemde manier? Uh, je zou kunnen kijken naar beelden. Worden daar vreemde beslissingen gemaakt? Of worden daar vreemde acties gedaan door spelers tijdens zo'n wedstrijd? Al die belletjes die vervolgens kunnen gaan renkelen, die gezamenlijk... die moeten uh, inderdaad een, een, een, een grote indicatie geven dat daar iets aan de hand is. Weer is er heel veel ruimte... En nu is het Briand die er 7-1 van maakt. Een grote avond voor Lyon. Een dramatische avond in Amsterdam. En Zagreb gooide er absoluut met de pet na vanavond. 7-1 nederlaag. Lyon door in de Champions League. We zien enkele voorbeelden op het bord waarvan er één heel opvallend is. Dynamo Zagreb, Olympique Lyon. Wat was daar ook alweer het verhaal van? In principe had Ajax voldoende doelsaldo om door te, nog steeds door te gaan. Om tweede te worden dus en door te gaan in de Champions League. Uh, Olympique Lyon die moest uh, een groot, met een groot doelsaldo winnen... om toch op doelsaldo boven Ajax te eindigen. Uiteindelijk bleek Olympique Lyon met 7-1 te winnen van Dynamo Zagreb. Dat was een hele opvallende uitslag. Uh, waarbij zelfs in de media ook op een gegeven moment... een knipoogincident inderdaad van, van de keeper naar, naar een van de verdedigers... Uh, naar voren is gehaald van hey, is hier iets, niet, niet iets vreemd aan de hand. Uiteindelijk heeft de UEFA alleen geconcludeerd... van ja, wij zien niet voldoende reden om deze wedstrijd te, om verder te onderzoeken. Het is moeilijk te oordelen natuurlijk of er wedstrijden verkocht worden. Er zijn schandalen geweest in Turkije, er zijn schandalen geweest in Italië... er zijn schandalen geweest in Duitsland. Moeten we dan concluderen dat het toch ook gewoon in Nederland wel plaats moet vinden? Nou ja, zoals je al aangeeft inderdaad, internationaal is gewoon aangetoond. Zijn veroordelingen zijn er geweest. Uh, dat er dingen uh, fout gaan en inderdaad dat er gefraudeerd wordt. Uh, waarom zou Nederland daaraan moeten ontkomen? Dus dat kun je nooit met zekerheid zeggen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Hek. To playing my my play safe for one can fall so hard.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 sound of pouring rain Till the If I'm gonna carry on, it's knowing there's no Bertolf, credo, je moet er van houden, zeg ik maar. Kenny van Hummel had het uh, gisteren zwaar. Vandaag had hij het zwaar. Dat hoorde Han Kok van hem. Ja, Kenny, ik ben wel benieuwd naar jouw belevenissen van vandaag. Want dat was, ja, af en op. Ja, het was, uh, ja, heavy start. En uh, ik zat niet meteen in een grote groep. Dus ik moest er eigenlijk in de afdaling naartoe rijden. Ja. Moeilijk daar, ja, ik voelde de benen nog wel, ik wel van, uh, van gisteren. Maar ik voelde wel. op het tweede heilandje uh, kwam ik er wel door weer. Er zaten een hele grote groep. En op een gegeven moment toen, uh, ja, toen hoorden we dat het voorin uh, stil uh, viel. Dus toen, uh, ja, ik, ik denk dat die groep van ons wel 60 man was. Nou ja, konden we terugkeren. Dat was eigenlijk nog wel, uh, ja, ik verbaasde ze er nog wel over. Maar uh, ik dacht van het gaat de hele dag koers blijven. Maar, uh, ja. En dan gaat Kenny van Hummel nog meesprinten. In een tussensprint. Ja, morgens weer eindsprint, dus we moeten die spiervezels blijven activeren. Wat dus, uh... is het nut daarvan, spieren op spanning brengen? Ja, gewoon die sprintjes blijven doen. Het is uh... Ja, uh... voor mezelf gewoon voor het vertrouwen: morgens weer een massasprint. Ja, dan moet ik niet weer denken: van ja, hoe moet het ook alweer? Hè? Dan zie je, die, ik wil die spiervezels gewoon lekker blijven activeren. En, uh... Gewoon dan pak ik die tussensprintjes gewoon mee als, uh, ja, om toch een beetje die... Uh... Als je een week niet gesprint hebt, dan, uh, dan ga je de massasprint ook uh, fouten maken. En dan gaat het ook niet lekker lopen, dus... Uh... Wat vinden die mensen die daar voor die punten aan het, uh, ja, voor die groene trui aan het vechten zijn, dat, dat jij daar dan tussendoor komt fietsen? Weet ik niet. Zeggen ze niks van, dus... Uh, volgens mij had ik al eens een keer iets eerder tegen jullie gezegd, dus uh, dat blijft. En... Uh, uh... Ik rijd net zo goed voor de puntjes en ik rijd net zo goed hier in de wedstrijd. Dus uh, waarom zou ik niet mee mogen sprinten? Ik zou, uh, ik zou het niet weten dus. Je bent goed aan de finish gekomen. Je hebt het al overmorgen. Je hebt dus ambitie voor morgen. Ja, zeker. Ik had uh, eigenlijk uh, ja, voor de bergrit eigenlijk, uh, deze dag aangestreept. Of uh, ja, morgen dan. Zaterdag. En uh, nou, ja, dat is nog steeds een doel. Ik ben goed de etappe doorgekomen. Dus, uh, we gaan er morgen voor. Er zijn al een paar sprinters naar huis. Een hummeltje die, uh, die staat er nog. Dus, uh, ik ben, uh, ben nog niet kapot. Nou, ik ga er wat eerder voor aan de radio zitten morgen. Kenny van Hummel heeft hem aangestreept in zijn agenda. We gaan naar een heel uh, ander onderwerp. Hij was er zelf vandaag niet bij. Maar dat maakt voor de rechtbank uiteindelijk uiteraard niet uit. Want Willem Holleder moet bijna 18 miljoen euro betalen aan de Nederlandse staat. Dit geld heeft hij van vastgoedhandelaar Willem Enstra afgeperst. U hoort Justitie, redacteur Robert Bas. Ja, dit is ons eigenlijk het sluitstuk zeg maar, van het hele lange proces dat tegen Willem Holleder is gehouden. Willem Holleder is veroordeeld tot negen jaar zelf voor de afpersing van Willem Enstra en een paar andere mensen. Uh, die straf heeft hij inmiddels uitgezeten Daar komt er vaak nog eens een keer een, een achteraf. Dat is deze zaak. En alle winsten die hij ze, die zou ze hebben gemaakt met die afpersing, dat moet je terugbetalen aan de staat. En vandaar uh, de uitspraak van de rechtbank. Die zegt, nou ja, alles bij elkaar vegende uh, de afpersing van Willem Enstra en twee anderen, heeft hij bijna 18 miljoen euro uh, verdiend. Dat moet zijn 17 miljoen 957.932 euro en 47 eurocent. En dat bedrag zal hij moeten gaan terugbetalen aan de staat. Toch is de kans klein dat de Nederlandse staat binnenkort dit geld op de rekening ziet verschijnen. Volgens zijn advocaten kan hij helemaal niet over het geld beschikken. Dat het geld op de rekeningen van die meneer Parelberg, die zakenman, die online software, dat is tot vier jaar cel. En, uh, maar ja, de rechtbank zegt heel duidelijk van ja, nee, uh, dat is, heeft hij de opdracht. Uh, en stra heeft dat in opdracht van van Holleder overgemaakt. Dus Holleder kan erover beschikken. Zijn advocaten bestrijden dat. En die konden hem ook net al in de wandelgang weer aan dat ze direct in beroep zullen gaan. Omdat Holleder dat geld helemaal niet heeft, volgens hen. En mocht Holleder ook in hoger beroep veroordeeld worden tot het betalen van die 18 miljoen euro, dan bestaat de kans dat. Dat hij in de gevangenis belandt. Want justitie kan hem dan maximaal drie jaar lang in gijzeling houden. Maar ook dan kan Willem Holleder daarna nog niet doen wat hij zou willen. Maar dan nog, al zou hij na drie jaar vrijkomen, dan blijft hij nog steeds de verplichting hebben om dit bedrag te betalen. En dat betekent feitelijk dat hij eigenlijk geen aankopen meer kan doen. Geen geld op een bankrekening kan zetten. Of geen huis kan kopen. Want dat wordt dan direct door het Openbaar Ministerie in slag genomen. Hij, is, nou ja, een soort van, <laughs> hij heeft geen cent om te maken meer. Dat is het eigenlijk wat je concluderen kan. Dat zei onze justitie-redacteur Robert Bas. Het Openbaar Ministerie maakt vandaag ook bekend dat ze volgende maand zo'nzelfde soort plukse zaak begint tegen zakenman Jan Dirk Paalberg the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm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 I saw her face Now I'm a believer Not a trait down Dat was mijn allereerste single ooit, mocht ik erbij vertellen, hoorde ik net. de Monkeys met I'm a Believer. Dan gaan we even terug naar de Tour. Er was vandaag weer geen Rabo-succes. Dat was ook wel een beetje te verwachten, want de wielerploeg heeft nog maar vier renners... na het uitvallen van onder andere Geesink en Mollema. Pijnlijk ook voor Servaas Knaven natuurlijk, die wij normaal gesproken alleen horen over zijn Team Sky. Nu horen we hem over de tegenvallende Tour van de Rabo's. Mijn mening daarover, ja, dat is natuurlijk nooit zonde... Die jongens hebben ook uh, maanden toegewerkt naar, uh, naar deze Tour de France. En uh, ja, als het dan mede door valpartijen uh, ja, alles in duigen valt, dat ja, is gewoon uh, ja, doodzonde. Vorig jaar hadden wij een beetje hetzelfde met Bradley Wiggins, die, die ook viel en uh, uit de Tour moest. En ja, dan, dan, dan, ja, dan moet je weer van voren af aan beginnen en weer vooruit gaan kijken. Maar snap jij dan de publieke opinie die zegt, er moeten koppen rollen of het gaat allemaal niet goed daar, er wordt gefaald, het zijn amateurs, de renners hebben geen goede mentaliteit, enzovet, enzovoort, kun je dat begrijpen? Ja, ik, de publieke opinie krijg ik niet mee hier in Frankrijk. Het is, het is niet dat ik op internet alles aan het volgen ben, maar uh, ik vind dat allemaal wel heel erg kort door de bocht. Ik denk, uh, die jongens die hebben laten zien dat ze wedstrijden kunnen winnen en uh, dat, dat, dat, dat, dat gewoon de begeleiding en alles uh, in mijn ogen toch gewoon uh, vrij goed uitziet. En, uh, ik kan niet in de keuken kijken, dus ik weet niet wat, wat daar anders zou moeten of dat er iets anders moet. Maar je kunt wel een beetje naar de tactiek kijken. Vind jij die kloppen bij de Rabobankploeg? Ja, tactiek halen hangt vaak samen met ja, wat voor doelstellingen heb je en met welke rennen sta je aan de stad. En uh, ja, niet elke ploeg kan de tactiek volgen die wij bijvoorbeeld volgen. Dus dat moet iedereen uh, ja, zelf bepalen hoe je de zaken aan gaat pakken in de koers. En uh, ja, proberen het de beste, de beste eruit te halen. En, uh, ja, ik denk dat ze dat daar ook doen. Als jij nu nog vier renners over had met al die etappes nog voor de boeg. Wat zou je ze dan inprinten? Ik zou, ik zou ze zoveel mogelijk moraal geven. En uh, gewoon dag, dag per dag bekijken. En uh, gewoon zorgen. Ja, het belangrijkste denk ik voor die jongens is dat ze gewoon Parijs halen. Ik denk, er uh, zijn er een aantal die nog uh, gevallen zijn. En die nog moeten herstellen. En ja, wie weet dat ze in de loop van volgende week er weer helemaal doorheen komen. En uh, dan kunnen ze nog zo'n rit winnen. Kunnen die van jou nog een rit winnen of gaat het allemaal puur om die gele trui? Ja, uiteraard gaat alles om de gele trui. En uh, er is nog één keer berg op aankomst. zou nog kunnen dat, uh, dat we daar voor een ritoverwinning uh, zouden gaan. En met Cavendish hebben we nog kansen natuurlijk. Dus uh, maar ja, die kansen zijn misschien iets minder nu hij uh, eigenlijk geen sprinttrain heeft. Maar uh, het belangrijkste is die gele trui. En uh, als wij niet op kop hoeven rijden, om, uh, wij gaan niet een gat dicht rijden om een etappe te winnen. Wij gaan alleen maar een gat dicht rijden, eventueel. Als het nodig is voor het klassement. En eigenlijk lijkt Froome de grootste bedreiging voor Wiggins. Nou, ja, dat is geen bedreiging. Hij... Lijkt. Ja, het lijkt. Maar het is, het is, uh, hij staat tweede en hij is een ploegmaat, Dus eigenlijk is dat geen bedreiging. Niet uh, op fysiek vlak, want fysiek vlak is hij gewoon een hele goede renner. Uh, maar uh, hij is gewoon de uh, meesterknecht uh, van Wiggins. En ook mede dado. dat moet je ook wel in dat perspectief zien, staat hij nou tweede. Servus Knaven vertelde dat allemaal aan Joors van den Berg. Voor een uurtje parkeren aan de Amsterdamse grachten telt u al snel 5 euro neer. Ook in gemeenten als Utrecht en Hilversum uh, betaal je steeds meer. De parkeertarieven zijn in de afgelopen vier jaar met gemiddeld 15% gestegen. En wethouders van deze gemeente wijzen erop dat het schoner, veiliger en minder druk is daardoor. Sommigen willen er nog wel een tandje bij. Daarom stellen wij vandaag in onze rubriek aan de lijn om die discussie te voeden. De stelling parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. U hoort het goed, parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. Wij horen uw mening, graag. U kunt gratis bellen naar 0800-1121. En u kunt stemmen op de website radio1.nl. Dat allemaal naar aanleiding van de stelling parkeren in grote steden... Is nog steeds te goedkoop. Het mediaoverzicht. En op internet is nog maar 20% het daarmee eens. De bank JP Morgan heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden van 4,4 miljard dollar. In mei was het verlies volgens de bank nog 2 miljard dollar, de helft dus. Dat kwam volgens topman Jamie Dimon doordat er op het kantoor in Londen kolossale domme fouten zijn gemaakt. Volgens de bank heeft een handelaar mogelijk de totale omvang van het verlies willen maskeren. Die topman Diamond van Morgan zei dus in mei, toen het verlies van 2 miljard er was, over die kolossale domme fouten dat die waren gemaakt. Maar later in juni zei hij voor een commissie van het Amerikaanse congres dat de bank goed in staat was de boel in de hand te houden. Nu erkent de directie dat de interne controle heeft gefaald. En een verslaggever van CNN meldt dat er een heleboel mensen worden ontslagen. What we do know is that they have already targeted a number of different individuals in terms of allowing them to be let go from the firm, uh, resigning from the firm, uh, however you want to phrase it. Maar die individuals to the statement that een part of the JP Morgan force. De Duitse regering wil dat in de wet wordt vastgelegd dat besnijdenis van Joodse en islamitische jongens is toegestaan. Een regionaal Duits gerechtshof had vorige maand bepaald dat besnijdenis van minderjarige jongens zonder medische noodzaak strafbaar is. En daarop hebben geestelijke gisteren het Duitse parlement gevraagd een wet te maken die het recht op jongensbesnijdenis vastlegt. Een regeringswoordvoerder zegt dat men wil dat in Duitsland joden en moslims kunnen leven en dat het daarom mogelijk moet zijn besnijdenissen uit te voeren. Voor alle in de bundesregierung zei klaar. man wolle jüdisches, man wolle muslimisches leven in Duitsland. Deshalb, zo so Steffen Seibert. Verantwoordingsvol durchgeführte besnijdingen müssen in diesem land straffrei mogelijk zijn. De eigenaar van Gelderdoom in Arnhem maakt een doorstart. Omroep Gelderland meldt dat. Gisteren werden de belangrijkste bv's van de groep failliet verklaard. De bv's, banken en financiers die deel uitmaken van de groep, waren in de problemen gekomen door de malaise op de kantorenmarkt. Onlangs werden twee oud-directeuren opgepakt op verdenking van fraude. Uit cijfers van BirdLife International blijkt dat in Europa 300 miljoen vogels minder op het boerenland leven dan in 1980. Daarmee is het aantal vogels de afgelopen 30 jaar gehalveerd. Volgens Vogelbescherming Nederland komt dat door het toenemend gebruik van gif tegen insecten en onkruid en het voedsel van de, vogel, het voedsel van de vogels. Vandaag zijn er bij de Europese Commissie debatten over het gemeenschappelijke landbouwbeleid... mede in verband met de biodiversiteit. Die halvering die u net hoorde betreft Europa. Onderzoekers van de Vogelbescherming Nederland zijn nog aan het uitrekenen... hoe het met de vogelstand in Nederland staat. Maar de Vogelbescherming verwacht dat het hier nog dramatischer zal zijn. Vooral de Leverik, de Grutto en de Kifiet gaan sterk achteruit. Dus voordat u ze nergens meer kunt horen... En dit waren dus achterin en volgens de Leverik, de Gutto en de Kiviet. En denkt u, hoe zat het nou ook alweer? Krijgt u ze nog één keer te horen? Dat waren ze. Goed, wij uh, gaan er even uit voor het nieuws van zes uur. Daarna zijn we terug met meer nieuws. Natuurlijk gaan we nog eens even praten over SNS over de SNS-bank. En ook de gevolgen daarvan voor de koers van SNS vandaag. En wat er verder op de Europese beurzen en met de euro zo al aan de hand was. Er komt een reactie vanuit Curaçao dat er een financiële reorganisatie moet komen. Daar heeft de Rijksministerraad besproken. Heleboel, dus na zes uur zijn we terug. Tot zo.